Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er is een storing op de internetsite van DSB Bank. En klanten kunnen daardoor niet internetbankieren. Volgens DSB komt dat door een aanval van hackers. DSB zegt dat de site niet plat ligt omdat klanten massaal proberen geld van hun rekening te halen. DSB kwam de laatste tijd negatief in het nieuws, onder meer omdat de bank overbodige, dure koopsompolissen zou verkopen. Vanochtend werd een oproep gedaan om geld bij DSB weg te halen. Apothekers krijgen voorlopig geen hogere vergoeding per verstrekt medicijn. De Nederlandse zorgautoriteit, NZA, ziet geen reden voor een verhoging van de tarieven voor dit jaar. Die verhoging zou nodig zijn omdat uit cijfers van een onderzoeksbureau zou blijken dat veel apothekers beneden het norminkomen van 108.000 euro per jaar zitten. De NZA interpreteert de onderzoekscijfers anders en zegt dat veel apothekers dit jaar juist ruim boven het norminkomen zitten. Met de opening vandaag van een nieuw geboortecentrum wil Rotterdam de hoge babysterfte terugdringen. In Rotterdam overlijden per jaar honderd van de 9000 baby's. Het geboortecentrum Sofia is gebouwd op het dak van het Erasmus Medisch Centrum. en richt zich vooral op vrouwen uit achterstandswijken en migranten. In het centrum worden de vrouwen in een huiselijke omgeving begeleid door hun eigen verloskundigen. In Frankvoort hebben vier kinderen 15.000 euro uitgedeeld aan hun medescholieren. De kinderen, die tussen de 10 en 13 jaar zijn, hadden op weg naar school een enveloppe gevonden met daarin het geld. Een van de scholieren stapte met het verhaal naar een leraar. Na twee dringende oproepen kwam zo'n 14.000 euro boven tafel. In de envelop met geld zaten ook de identiteitspapieren van een Afghaan en een visum voor China. De man is opgespoord. PSV-voetballer Nordin Amrabat wordt international voor Marokko. Amrabat kwam eerder uit voor Jong Oranje en voor het Nederlands B-elftal. Door een verandering in de FIFA-regels kan hij nu alsnog kiezen voor het land waar zijn ouders vandaan komen. Het feit dat hij door de Marokkaanse bondscoach persoonlijk is gevraagd heeft voor Amrabat de doorslag gegeven. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden nog een enkele bui. Maxima rond 15 graden.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 I've a LC Cruise a exciting. my touch is like lightning. Don't say well never I I've to to touch around. Right Try to see the good that's in me Cause I know I'm just not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 Alles mag en niks, moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey hun hoofd rommel klavertje 4. Dagen als deze zijn schaars, dus klagen we niet, niet hier. Allemaal goed, we zoeken naar vertier. Moven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ik ken de haar via, via. Zijn me via ook. Ik had zoiets van, We zien we hoe het loopt naar nou, wat ik wil, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuur we op weg naar huis nog een bericht. Slaap, lekker. Want jij is lastig, nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar, dus... Sla, ah, lekker ding. Want jij is lastig, nog meer jij, is fantastisch toch? Hey, is wat ik zei tegen haar, shit Die dagen daarna met sms gevuld Geen bericht, terugbericht, geen bericht het spanning aan het wachten op het geluid van de... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen Nee, ik ben verre van de player, dus speelde het op safe Vroeg op mijn eerste date ergens in een pittoresk café. Zo'n gezegd kwam ze rustig aan, gewandeld, Een overduidelijk geval van elegantie De tijd trok zich vrij weinig aan van ons Tot de tent sloot en ik zei Hey, ik zie je later nog Ze lachte na namens, zei ik wil nog niet vertrekken Een paar uur later zei ik tegen haar Slaap lekker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 Slaap lekker, slaap lekker. Hé, hey, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch dan. is wat ik zei tegen haar dus. Fantastisch toch Nog meer jij is fantastisch toch Come on, hold my hand I wanna contact the living Not sure I understand This role I've been given I sit and talk to God And He just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand I just want to feel I live living Cause I got too much life Running through my veins Going through waste I don't wanna die But I ain't keen on living either Before I fall in love 9.